Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. Het is uh, 4 december, heb ik uh, een uur geleden geleerd. 4 december 2011. Het is uh, de vooravond van Sinterklaasavond. Maar ik zag, gisteren zag ik op het nieuws dat uh, de meeste mensen... 34% van de Nederlanders hebben gisteren al Sinterklaas gevierd. En uh, 2% van de mensen deden dat al op vrijdag. En morgen doet het, uh, nou volgens mij iets van, ik, van 25% of zo, iets anders. En dan doet het nog 11 of, of 11, 15% doet het dan op maandag. Dus het is een beetje een soort Sinterklaas weekend waar we middenin zitten. En uh, nou, dat is eigenlijk wel leuk. Ik vier het zelf niet meer, maar ik vind, het altijd wel, ik vind het altijd wel leuk. Crack the playlist. Het is een bijzondere crack the playlist deze nacht. Want uh, het is december, zoals je weet. En uh, nu hebben we volgende week hebben we een, een hele speciale crack the playlist. Namelijk uh, uh, uh, Fissure uh, de la uh, Selection de la Musique Of zoiets. Uh, Franstalige liedjes van 2011 volgende week. De week daarna dan, uh, mag ik uh, mijn eigen liedjes uitzoeken. En de week daarna uh, gaan we uh, met B&N University leden. Die mogen zelf hun liedjes uitzoeken. Dus, uh, uh, dus het is een bijzondere Crack the Playlist maand, deze december maand. En deze avond, deze nacht, deze ochtend mag jij uh, jouw liedjes uitzoeken. Dus welke liedjes hebben indruk mee, uh, gemaakt op jou? Um, in 2011, dus ze hoeven niet per se uit 2011 te komen, maar ze moeten wel indruk op je gemaakt hebben. Ze moeten wel passen bij het jaar 2011. Uh, Martin, goedemorgen. Uh, goedemorgen, uh, Luc. Hoe is het? Uh, ja, hoe is het? Uh, nou ja, tussen hemel en aarde, zou ik zeggen. Tussen hemel maar, uh, en aarde, je bent dronken. Nee, oh, dat nog niet diep. eens, maar wel een beetje slaap dronken. Ja. Nee, ik heb het niet eens gedronken, dat valt mee. Oké, okay, oké, okay. maar je bent dus zeg maar, je, ben, je bent nog half wakker of je bent al wakker? Nee, ik ben nog uh, inderdaad doorgegaan. Ja, uh, ja. Dus, uh... dus je staat op het punt om lekker naar beneden toe te gaan. Uh, ja, ik lig een beetje op één oor inderdaad. Ja. Ja, lekker, ja, Als ik de kans krijg om op de radio even een nummertje te draaien, dan hebben uh, we de kans. Ja. Heb je een leuk jaar gehad allereerst? Ja, jawel. Ja. Ja. Ja, ik denk het wel. Okay. Althans, ja, ja, ja niet, niet heel bijzonder, maar wel uh, <laughs> Gewoon redelijk. gelukkig, zou ik zeggen. Ja. Ik bedoel, uh, ja, als jullie... ik die mevrouw van net hoorde, dan uh, ben ik zeker niks te klaar. Nee, dat dacht ik ook. Ja, ja, ja, soms denk je wel dat je het al slecht getroffen hebt, maar als je een andere vader wordt, dan denk je van nou... Ik ja dat is gelukkig weer vanaf mee dan ja. allemaal sleet soms ja, ja nou, dat is stiekem wel zo inderdaad dat is ook zo ja, ja. Ja. <laughs> dus je hebt een gemiddeld leuk jaar gehad nou dat soort jaren moeten er ook zijn natuurlijk ja en ik heb, ik heb wel een, een goede avond want ik heb een prachtige schilderij gaan. Uh, dus daar heb ik heel de avond aan gewerkt oh dat doe je zelf je bent schilder ja ik ben schilder ja ja ja en wat staat er op op het schilderij oeh een heleboel <laughs> het is een uh, nou kan het wel even omschrijven ja. het is de de binnenkant van een uh, grot ja en in die grot liggen allerlei juwelen en er ligt, staat een hagedis en er uh, vliegt een treintje doorheen en er hangt een uh, vogelkooi en er is een digitale camera zit erin. Dus is een uh, doek waar van alles op te zien is, maar zeggen. Oké, okay, ja klinkt wel, uh, klinkt leuk. Ja, ja, ja, het is wel een, een wilde boel daar binnenin, Ja, Een beetje fantasie, uh, fantasie ja. gebeuren. Dat is een beetje jouw ja. stijl, de, de fantasie en... Uh... De, de, de... ja eerder, uh, eerder uh, magisch realistisch naar uh, um, ja hoe zou je het ook kunnen zeggen is psychedelische kunst dus uh, okay. ja. het gaat het deelt hè allerlei onderwerpen die uh, ook waarschijnlijk niet helemaal iets met elkaar te maken hebben maar dan toch naast elkaar gelegd surrealisme doet dat ook soms oké okay. en is het liedje ja. je hebt een liedje aangekozen van Kings of Convenience boat, Klopt, ja. boat ja. behind ja, ja um, is dat uh, allereerst Is dat een liedje uit 2011? Moet ja, drinken? dat vroeg ik dus ook aan degene die uh, de, de, de telefoon opnam. Want ja. ik, ik weet het niet helemaal zeker, maar anders is het van 2010, 2011. Ja, nou ja maakt er niet zo uit, want het gaat om of het, uh, of, het, uh, uh, uh, of het indruk op je heeft gemaakt dit jaar. Maar je hebt het nu wel dit jaar ontdekt. Uh, ja, die, die, die groep wel. Ik geloof dat het een, een, een Scandinavische groep is, als ik het wel had. Mm -hmm. uh, ja, een heel luchtige stijl. Heel, heel vrolijk liedje ook inderdaad, in die zin. Oké. Okay. Ja. En, dat, en daar, daar was je wel aan toe dit jaar? Uh, ja, nou ja. Goed. Ik kan ook wel minder vrolijke liedjes als ja. <laughs> het <laughs> nou Ja. Nou ja, ik weet niet. Ik, ik, ik, ik, uh, het is wel echt zo'n zo liedje wat blijft hangen. Ja. En ik vond. Uh, ik ben gek op viola. En er zit een heel mooi stukje viool in. En het is, ik uh, vind het een heel um, nou, een eerlijk, heel, heel, uh, een beetje een naïef lief liedje, zou ik maar zeggen. Een naïef lief liedje, dan ga ik hem draaien, Martin, hoe je. Ja, ja well, dat misschien ook weer. Uh, het is toch moeilijker misschien als dat ik weer. Uh, maar ja, ik weet niet. Het klinkt heel, uh, heel simpel, maar ook wel. Uh, ja, weet je niet. Dat spelen zal niet simpel zijn. Nee. maar het klinkt lekker in ieder geval. Ja, ja, ja. ik vind het een leuk nummer Ken je het trouwens? Nee, of ik zo... ga er nu naar luisteren. Ik ben heel benieuwd. Oh, Dankjewel nou. hè, voor je ja, ja, plaats. Ja, jij was ook met de boot, hè? dit is ja, jaar bezig. Ja, inderdaad. Dus, is het is een inderdaad. leuk nummer ook voor jou. Ja. Dus. <laughs> Dankjewel, okay. Martin. Hoi. Hoi. Moving on Moving around ja. They spend so time Chasing the other's <laughs> tail Oh, oh, oh, oh, oh, I can never belong to you. Oh, oh, oh, oh, oh. I can now Winter and spring, summer and fall, summer and fall, you're the winds across in the ocean, I'm the boat, boat behind, skiffle and ride, skiffle and ride, shuffle and waltz. shuffle and waltz. you're the up tiptoe ballerina, I'm the chorus, chorus line, sing up. oh, oh, oh, oh, oh. I can never belong to you. Tall, to the air, is so a fluffy cloud falling down dance rain. Of Convenience en Martin had gelijk, inderdaad, ik heb nog op een boot gezeten. Dat was ook al een hoogtepuntje hoor dit jaar. Sterker nog, ik moest zelfs. Het was echt een, ik had echt een, een boterige zomer had ik. <laughs> Want uh, ik moest uh, en de, een paar keer de Waddenzee op voor een uh, televisieprogramma. Daar moest ik aan de radio variant van maken. Mocht ik allemaal bekende Nederlanders ophalen en zo van, uh, van, uh, van, uh, van het water af. En ik had ook nog uh, de boottocht, hè, de Schippers van BNN. We hebben in drie weken door heel Nederland heen gegaan. Dus uh, ik had ook wel een boterig, uh, boterig zomertje had ik. Wat zijn jouw lievelingsliedjes van dit jaar geweest? Zijn dat liedjes uit 2011 of toch weer gewoon gouden oude klassiekers... die, uh, die je toch weer hebt gedraaid dit jaar? Laat het even weten via 0800-1121. We draaien jouw plaatjes in deze Crack the Playlist nacht 0800-1121. En Marco die kwam al eerder met dit liedje. Skinny Love, de nummer 2 van Nederland op dit moment van Birdie.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 to Ze is geboren in uh, 1996, het is crazy dat ze überhaupt kan praten. Maar uh, zingen kan ze, Bertie. En ze komt uit Engeland en ze heet eigenlijk Jasmine van den Boogade. En dan denk je, nou, dat zal dan wel, uh, dat zal er wel van ons wezen. Maar dat is dus niet zo, want ze komt dus uit Engeland. En uh, uh, Dit was een koffer van Bonnie Iver, wat trouwens echt hele mooie muziek is. Moet je echt kennen en gaan luisteren. En dit is een beetje haar, haar grote doorbraak en... Uh, en er wordt al wel gezegd dat, uh, dat hij een grote toekomst uh, tegemoet gaat. Nou, dat zou wel, wel kunnen, want ze staat gewoon op nummer 2. Op dit moment in uh, de Nederlandse hitparade Birdie hoor je met Skinny Love. En die werd aangevraagd door Marco. Uh, heb je nou zelf ook een plaatje die je wil aanvragen? Dan kun je dat even naar ons doorbellen. 0800-1121, 0800-1121. En Sylvia, die deed dat ook. En die wilde graag iets horen van dat nieuwe duo uit 2011 van Keizer en de Munnik. Kijk me na. Toen ik merkte dat jij nieuw...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 uit wilde vinden, zat ik al lachend op de fiets. Een nieuw leven tegemoet. Kijk nou, ik ga ik ga al toekomst achterna. Ik weet niet of ik die terug zou geven.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 voor jij zuchtte kom, was sorry. En want het was echt niet zo bedoeld. Laat ik mijn rijk weer eens alleen. Kijk naar maar ik, ga, ik ging jouw toekomst achterna.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 Hoe Kijk maar Kijk maar Hoe populair kan je zijn? Nou, uh, heel erg populair. En uh, op een gegeven moment gingen er dit jaar geruchten dat uh, uh, Nick en Simon en Agda en Munning, dat ze uit elkaar zouden gaan, uh, of in ieder geval Nick en Simon, die zouden, dan, uh, die zouden dan wat anders gaan doen en zo. Nou, dat was ook zo, want die gingen namelijk samen met Akela en Munnik een liedje maken. En dat was natuurlijk allemaal voor, die, uh, voor dat enorme concert, uh, die concertreeks wat ze hebben gemaakt. Uh, dus, uh, nou ja, dat waren toch ah, wel aardig leuke, leuke hitjes uitgekomen. Welk liedje wil jij horen? Laat het even weten via 0801121. Er wordt veel gebeld daarover ook. Zoals dus je plaatjes hebt, 0800-1121.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 meteen ook een belletje van ja, die komt er niet uit 2011. Nee, dat maakt het niet uit. Als, je dat, nou, als dat nou echt een, uh, een liedje is wat jou heeft geraakt in 2011, dan kan dat toch gewoon. Good riddance van uh, Green Day, Green Day, hier op uh, Radio 1 in 47 Anja, goedemorgen goedemorgen heb, heb je het al gehoord over de Champions uh, Trophy, de, het hockey? ja de mannen hebben gewonnen geloof ik hè? ja, ja en, de, en uh, nu zouden ze vanmorgen om 6 uur zouden ze uh, zouden ze gaan hokkie dus dat zou ik dan allemaal dat zouden we dan gaan uitzenden en zo maar het gaat niet door oh waarom niet het regent in, uh, in nieuw Zeeland Oh, okay. ja, ja, ja, ook daar. Ook daar. Ja. ja, kan gebeuren. Er nou ja, ja. Ja, wordt nu, denk ik, ergens in de middag dan gespeeld. Jammer, want ze oh. zouden spelen tegen Duitsland. Dus ik had me er wel een beetje op verheugd. Van, nou, een kraker of zou dat zijn. Maar nee, gaat niet door. Oké. Okay. Dus, dus mocht je daarop zitten te wachten, dan, dan heb ik pech voor je. Maar goed, gelukkig zijn er andere <laughs> leuke dingen. Ja. Um, want jij, jij wil een plaatje horen ja ik wou graag uh, de drie J's met Ellen en Dammen en dan dromen oh dat is uh, dat is een mooi is dat nou was dat nou van dit jaar of van vorig jaar bedenk ik me nu ineens dat uh. was, was dit jaar toch was dat nog dit jaar nou, maakt het niet uit ja. want het is wel echt een heel mooi liedje was dat hè ja ja en wat uh, maar mijn, mijn, uh, mijn man die heeft, die heeft altijd veel nachtmerries en dromen en zo ja mm hij -hmm. uh, uh, hij vindt dus ook dat de dromen. Uh, het wordt allemaal heel goed uitgelegd. Ja. Principe, het raakte hem ook echt. Ja, ja. Want, ja. En het, het grappige is ook als je uh, niet houdt van de Volendamse stijl. Uh, ja, dat, kan, dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel, stel, stel je, stel je vindt het gewoon geen leuke muziek. Dat kan. Dan ja. vind je dit. Dit vind je dan vaak wel een leuk liedje. Want het is toch ja. wel anders dan, uh, dan andere dingen die ze hebben gemaakt. Het is echt ja, wel echt... Uh, ja. Echt dromerig, hè? Ja. Ik, kan ja. je, ik kan jou, Anja, een plaat aanraden. Namelijk de plaat van Ellen ten Damme. Dat is echt ja. een heel mooi album. Dat, uh, uh, dat, is echt, dat vind je vast mooi als je dit mooi vindt. En ik ga het liedje voor je draaien. Dankjewel, Luc. En nog een fijne ochtend, hè? Ja, jij ook. wordt wakker, schat. Je hebt een mare droom gehad. Rustig maar.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 Zat. Terug op mijn matras, dat was vandaag. Toen laatst de zanger werd begraven, ik stond erbij en keek ernaar. Mijn vrienden liepen snikend af en aan, en noemde steeds mijn naam.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 We hebben het even opgezocht, 2010, september 2010, maar dat doet toch helemaal niet toe, toe. Wat is dromen van de drie J's en van Ellen ten Damme? En Esther wilde graag Rolling in the Deep horen van Adele.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 Adele en uh, nou, als er toch één uh, uh, ster is die dit jaar toch echt is doorgebroken... ze was natuurlijk al doorgebroken, maar nu wel helemaal, dit jaar... dan is het wel Adele. Want ze staat bijvoorbeeld in de top 30 van de top 2000. Dus de 30 uh, belangrijkste plaatjes van de top 2000. Daar staat zij dus gewoon drie keer in. Uh, someone like you. Vier keer staat ze er zelfs dus in. Someone like you. Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain, and uh, Make You Feel My Love. Ja, dat is toch echt... Als je dat kan, hè? Als je, als je dus uh, binnen, binnen twee jaar tijd gewoon uh, met week zoveel platen in de top, uh, top 2000 terecht kan komen... dan word je volgens mij wel een hele grote. En dan weet zij zelf natuurlijk ook wel dat ze een hele grote is uh, en wordt. En ze is er wel een beetje klaar mee soms, hoor ik wel eens. Dat ze denkt van, nou, ik stop maar eens een keertje mee. Maar uh, hopelijk doet ze dat uh, nog heel lang niet. Ze heeft alleen één probleem, ze rookt. En, uh, en nu zijn er een aantal artiesten, zoals Boy George bijvoorbeeld... die heeft tegen haar gezegd van, joh, daar moet je maar eens een keer mee ophouden... want een echt goede zangeres, die, uh, die doet niet aan roken. Dat kan natuurlijk niet. Ik weet niet of ze daar op gereageerd heeft. Ze is wel laatst onder het mes geweest, want ze had iets met de keel en zo. Dus voorlopig is ze nog niet aan het zingen. Maar goed, wel een van de grote sterren van 2011 in ieder geval. En dus uh, met vier liedjes in de top 2000. Waaronder dus de plaat die je net hoorde van Rolling in the Deep. Dit is een klassieker van de Eisley Brothers: Highways of My Life. Moving down the highways of my life. Making sure I stay to the right. Moving down. the name kijken of uh, de Isley Brothers met Highways of My Life of Die erin staat in de top 2000, maar die kan ik even niet vinden. Dat, is toch wel, dat kan toch eigenlijk niet? Eens even kijken hoor. Hi, hi, wees. Nee. Nou nee, ja. Nou nee, ja. Dat is toch, dat kan toch echt helemaal niet? Ik geloof er niks van. Hi, high, high, wees. High, is of my life. Nou. Nou, dat vind ik echt heel raar. 0800 121 0801-121, 0800 -1, -1, 1 voor jouw favoriete liedjes. Sam. A pas la peine de un peu avant que le temps prenne. Nos envies et nos voeux, les images, les du passé on nos armures, nos cœurs se sont scellés.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 Uh, leuk bentje En uh, ze zingen in het Frans Le Long de la Route. En mocht je nou denken, nou dat vind ik wel leuk eigenlijk, al die Franstalige liedjes. Dan moet je volgende week zeker luisteren naar Crack the Playlist hier in 47. Want dan hebben we namelijk de top 10 eigenlijk van Franstalige liedjes van 2011. En dat doen we met Guus Hoogaard. En Guus die spreken we straks ook, want dan gaan we het hebben over Nickelback. Ha! Uh, lekker band. Hoe oh, is het nou met jou? Ik heb het zelf al maanden over mij.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 Vergooid, maar weet je En Thomas, de andere helft van dat gesplitste duo. En sterker dan ooit. Weet je wie er dood ging dit jaar? Amy Winehouse? Ja, dat is dit jaar ook nog, hè? Helemaal ja, vergeten, eigenlijk. Anouk die wilde graag Amy Winehouse horen. Back to Black. Jouw favoriete plaatjes hoor ik graag via 0800 1121. Verdorie, zeg. Ik zat op die boot toen voor BNN. Schippers van BNN. En dan kreeg ik ineens een sms'je van mijn einddirecteur Van ja, houden jullie er rekening mee vannacht dat Amy Winehouse overleden? En toen dacht ik, ja, dat wisten we natuurlijk al lang. Want het ging de hele godganse avond ging het over Amy Winehouse. Wat natuurlijk niet erg is, want het was een grote ster die, uh, die overleed. Maar toen had ik het nog over met Frank. die Met hem zat ik op de boot. En toen hadden we het er nog over dat het uh, eigenlijk ook wel weer wat had... Dat zij, uh, dat zij zo uh, vroeg overleed. Het klinkt natuurlijk een beetje lullig en hard en zo... maar op een of andere manier is het toch ook wel... Ik bedoel, het, het past wel bij haar leven. Daarnaast was ze 27, dus ze komt nu in de club van 27 terecht, geloof ik. He, dat was 27 toch? Ja, was 27, wordt hij geknikt aan, aan de andere kant. Dus, uh, dus ja, ik, ik, uh, ik vond het wel treurig. Uh, maar het was, natuurlijk, het, het was natuurlijk absoluut geen verrassing. Je zag het echt van 30 kilometer zag je het aankomen... En, uh, en ja, als het dan toch moest gebeuren, dan maar op het moment dat zij gewoon echt twee fantastische albums heeft gemaakt. En eigenlijk niks, geen slechte muziek heeft gemaakt. Ik bedoel, we weten allemaal hoe het afgelopen met Michael Jackson. Vind ik toch een beetje treurig. Die heeft toch allemaal hele slechte platen gemaakt. En dat is toch een klein smetje op zijn carrière. En Amy Winehouse heeft natuurlijk uh, als enige smet op de carrière dat ze ontiegelijk veel drugs heeft uh, naar binnen gewerkt. Maar voor, voor de rest maakt het eigenlijk. Uh, ik vond wel wat hebben. Hoe gek ook. Hoe raar eigenlijk ook. Ja. Jason Mraz hebben we niks van gehoord in 2011, maar in 2010 wel. Toen maakte hij dit liedje: I'm yours, aangevraagd door Remco.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 Jason Mraze. En I'm Yours. Laatste kans om nog even een plaatje aan te vragen. Want dan is het straks 6 uur. En dan gaan we weer gewoon over tot de orde van de dag. En dan gaan we weer over nieuws hebben en zo. En over de sport en over schaatsen. En over... Uh, ook nog over muziek trouwens. We gaan het ook hebben over de band Nickelback. En de stem van Google Translate. Daar gaan we ook nog mee praten. Dus genoeg te doen. Nog een kleine kans dus om even jouw uh, favoriete liedjes aan te vragen. En dan volgende week is er een Cracked Playlist... Volledig in het Frans. Fissure, la selection, de muziek hebben we er van gemaakt. Dit is uh, opnieuw Adèle door Yvonne aangevraagd. That you settle down, that you found a girl in your married now. I heard that your dreams came true.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 Adele and someone like you. Uiteraard een, een, een instant klassieke. Is dit nu al? Zometeen, in het uh, tweede uur van 4-7, of het de tweede, de derde uur al, weet je gaat het snel zeggen, uh, gaan we het hebben nog over Nickelback. Het is namelijk een band en daar heeft iedereen eigenlijk een hekel aan. Uh, maar toch scoren ze telkens een hits. En nu hebben ze een plaatje gemaakt en dat is toch eigenlijk, nou, ah, is toch wel redelijk oké. is niet heel slecht. Maar het is wel een grappig fenomeen. Er is zelfs een Nickelblock-app voor je telefoon. En uh, Guus Hoog gaat ze om te uitleggen waarom die band nou eigenlijk zo gehaat is. Maar waarom ze toch telkens weer hitscoorden. En waarom ze ons maar blijven lastigvallen. Dat allemaal zometeen na 6 uur en Jack Johnson. Well, I was sitting, waiting, wishing you believed in superstitions Then maybe you'd see the signs But Lord knows that this world is cruel And ain't the Lord, no, just a fool And a loving somebody don't make them love you Must I always be waiting